Ja, u luisterde naar het prachtige nummer Grand Hotel van Prokelherm. Um, wij zijn in afwachting van de hervatting van de raadsvergadering. Er is momenteel een schorsing. Uh, het NOS-journaal slaan wij altijd over bij de raadsvergadering. Ik had het nu misschien wel door kunnen zetten. Maar ja, goed, het, voordat je het weet wordt misschien die vergadering weer opgepakt. Dus dat wordt allemaal een beetje lastig. Um, ik zie dat uh, burgemeester Niek Meijer... de voorzitter voor vanavond van de raadsvergadering... weer bij de entree komt. Maar de rest van de raadsleden zijn er nog niet allemaal. Dus we gaan nog even verder met een uh, muziekje. En zodra ik zie dat de raadsvergadering weer opgepakt wordt... en doorgaat, dan uh, breken wij de muziek uiteraard af. <tied> Hermsten, u heeft om een schorsing gevraagd. Behoefte aan een toelichting? Jazeker, dank u wel, voorzitter. Um, want dat zijn we natuurlijk ook gewend... He, op het moment dat we een schorsing aanvragen. Um, wij hebben de, de, uw verzoek uh, overwogen... en ook uh, heroverwogen. Um, we zijn blij met de suggestie die u doet... maar we vinden het wel in het belang van de volledige draagbaarheid... dat het college van BNW het onderzoek instelt. Uh, en natuurlijk, daarom zeggen we ook BMW, burgemeester en wethouders... Maar dan, is een, dan hebben we wel zeg maar, uh, volledige draaggracht vanuit het college om dit te onderzoeken. Daarnaast uh, willen we nog wel een suggestie doen. Zeg maar, naar aanleiding van de motie uh, die we dan ook besproken hebben. Over, om dan uh, extra te laten duiden wat we dan willen, wat we dan willen hebben. Uh, in, in punt 1 hebben, uh, willen we graag het woord laten uh, instellen. Dus als een, in, een onderzoek in te laten stellen naar de feiten. Dat is bij punt 2. En bij punt 2, gezien de urgentie en het belang van een onafhankelijk onderzoek hier zo spoedig mee, mogelijk mee te starten. Dat zou dan onze suggestie zijn om dat te doen. En we nemen de suggestie die u doet om in ieder geval in het presidium als klankbord, uh, klankbord te functioneren en om het openbaar te bespreken. Wel een hele goede van u, dus die nemen we graag over daarin. Punt van Orda's, voorzitter. Ik moet even mijn uh, papiertjes ordenen, meneer Hendricks. Terwijl ik ook nog probeerde te luisteren naar wat meneer Hemse zei. En dat is technisch gezien voor een man heel ingewikkeld. Uh, u wilde iets uh, toevoegen, meneer Hendricks. Ja, voorzitter, een punt van orde. Uh, ik heb de burgemeester net uh, horen schetsen... hoe hij als bestuursorgaan burgemeester dit onderzoek uh, zou kunnen instellen. En wat voor klankbordgroep hij zou kunnen gebruiken en hoe we dat zouden kunnen doen. Ik heb hier zelf in de eerste termijn gemerkt dat de discussie over allerlei artikels hier en overwegingen daar... dat dat uh, een discussie is die wat snel kan ontsporen. En ik heb tegelijkertijd ook, uh, de burgemeester hadden het, het aan wel gemerkt... dat we eigenlijk allemaal wel de wens hebben om hier een fatsoenlijk onderzoek uh, van te maken. En hier op een normale manier uit te komen en weer op een normale manier met elkaar samen te gaan werken. En ik zou daarom graag het punt van orde willen doen dat er misschien een optie is dat u, wat u net heeft gezegd... Uh, hoe je dat als bestuursorgaan burgemeester kan doen... dat we dat zien als een toezegging... en dat daarmee misschien deze motie van tafel kan worden gehaald... omdat het onderzoek op die manier kan worden ingevuld. Dan hoeven we niet de discussie over allerlei artikels en besluitpunten hier te voeren... want dat wordt voor mij, het is niet zo'n prettige discussie volgens mij... en dan zou het voor mij beter zijn als we dit gewoon zien als een toezegging... en daarmee het bestuursorgaan burgemeester met als klankbord het presidium... dit onderzoek laten doen. Voorzitter, als ik mag... Zeker meneer Hemsen. Ik snap de suggestie van de VVD natuurlijk hartstikke goed. Het is natuurlijk hartstikke mooi in de VVD van tafel doen we net zoals ons neus en dan kunnen we weer verder gaan zoals we, zoals we deden. Dat is natuurlijk nee nee niet... meneer Hemsen, meneer Hemsen. Nou, nee, ga ik maar... nee, ik vind deze bijzin ja. vind ik niets toevoegen aan de inhoud want zo heb ik hem niet geproefd. Oké, okay, nou dan, ik laat, ik, laat, ik hem dan anders, laat ik hem dan anders verwoorden. Wij vinden het van dusdanig belang dat deze motie boven tafel blijft. En ik denk dat de suggestie vanuit de indienende partijen zoals we hem nu indienen ook helder is. En ik denk dat die dan gewoon ter stemming aangeboden moet worden zoals het nu staat. Ik vind het niet van belang om dan boven tafel te houden omdat u als suggestie doet. Maar ik vind het van belang dat burgemeester en wethouders dit onderzoek steunen. Zodat de, de, de, de draagkrachten, maar ook de, de, de, en dat is niet iets tegen u, maar dat er in ieder geval de opdrachtgever, zeg maar, meer de personen bestaat. Zodat er een, een helder onderzoeksvraag gesteld kan worden. Um, en ik hoop dat de VVD dat ook begrijpt. Meneer Hemsen, ik, ik, ik heb gemerkt dat ik in de eerste of in de tweede eerste termijn... namens College en Burgemeesters iets ben vergeten. En het leek wel of meneer Hendricks mijn uh, gedachten raadde. Want we kunnen nu een punten- en de discussie gaan voeren... maar de essentie is straks de onderzoeksvragen, volgens mij. Daarom heb ik dat ook zo geformuleerd. En daar krijgt u de gelegenheid om daarover mee te denken... uw inbreng in te hebben. Want als je nu over allemaal punten en commas en taal en toon... in een motie een discussie gaat krijgen... en dan krijg je, denk ik, een mogelijk onzuivere discussie. Dus ik, dat... denk, ik denk niet dat het de essentie is van deze discussie waar het over gaat. Het gaat over het feit wat u voorstelt... dat u het vanuit het bestuursorgaan burgemeester het voorstelt. Mm -hmm. En dat snap ik heel goed dat u dat doet. Ik ben natuurlijk ook degene die, de, die gaat over het onderwerp integriteit... Uh, ik wil daarmee niet aangeven dat ik daar dan aan twijfel. Maar ik vind het wel van belang dat de slagkracht hè, waar we het dan over hebben. En over de snelheid, die, die, die zervuldigheid, die de aandacht, dat, dat alleen de burgemeester dat zou kunnen doen. Eigenlijk een hele gekke. Ik vind daarin dat de wethouders daar ook een, een, een, een, een oordeel of, of een, een, een uitspraak over moeten doen... Aan, desalniettemin ook mee kunnen, moeten kunnen meekijken. Zeker in het kader van openheid en transparantie. Om het proces daarin te ondersteunen. En ik zie daarom ook niet in waarom wij dan de motie zouden moeten weghalen uh, in dat opzicht. Ik snap dat u dat wel op die, in die snelheid en die toezicht zou willen doen. En volgens mij zeg ik daar ook in mij dat u dat het presidium gewoon als klankbord kan gebruiken. en Dat BMW dat ook op die manier kan doen. En dat die uiteindelijk zeg maar in dat proces dat ook zouden kunnen opzetten. En desalniettemin zou dat ook natuurlijk gewoon kunnen via het onderzoeksbureau. Dus daar zie ik de discussie en het punt niet. En Hendricks. Uh, ja voorzitter. Uh, volgens mij is het college van burgemeester en wethouder geen gesprekspartner van het presidium. Toch? Dus voor mij, is dat voor mij onmogelijk om het presidium als uh, sparringspartner te gaan gebruiken van het college? Meneer Hendricks? Als u de vraag aan mij gesteld. Uh... Ja, nee, ja, ja. Ik, u praat altijd via de voorzitter. Dat is hartstikke netjes, dus ik was automatisch vanuit gegaan... dat u de vraag aan meneer Hermsen stelde. Nee, dat, dat is niet zo. En je kunt ook het college in het kader van uh, dat proces... een zelfstandige klankbordrol geven. Uh, en dat is... Uh, kijk, ik, ik heb het gevoel dat we elkaar een beetje op woorden zitten te vangen. Dat is helemaal niet mijn bedoeling. Ik probeer met u gewoon iets te creëren wat ons verder helpt. Dat is de essentie. En natuurlijk uh, heeft het college daarin een rol. Maar die slagkracht, die zit hem echt in dat... dat je als bestuur dat zelf kunt doen. Dat scheelt je gewoon een aantal weken. Als u dat niet wilt, dan wordt het gewoon een collegevoorstel. Dan verliezen we gewoon tijd. Dat is de achterliggende gedachte. Helemaal niets anders. En dat je zegt, college neem je net als het presidium mee in die voorbereiding... Dat is prima. Maak hem ook inzichtelijk. Dat kan. Maar dat is een, een willen is, is een weg. Maar, maar nu, nu, praat ik een beetje vanuit mijn hart en hoofd. Het, het is er nu. Meneer bal Wilson. Ik, ik wou even, ter verduidelijking van hetgeen wat de uh, heer Hemse heeft gezegd, het volgende aan hem vragen. Wat mist u in de toezegging van de burgemeester ten opzichte van hetgeen waar u in de motie om vraagt? dan zou u de band even terug moeten luisteren en dan hoort u wat ik zeg. Uh, wat ons betreft met de motie staan, burgemeester. Voorzitter, ik heb niet de indruk dat de heer Hermsen een antwoord heeft gegeven op mijn vraag. Uh, dat klopt. Kunt u een poging wagen, meneer Hermsen? Ja, ik wil best nog een keer een poging wagen, hoor. Dat is verder helemaal niet uh, relevant. Wat wij vinden, en dat is met mede de indienende partijen... ik denk dat op het moment dat wij de burgemeester zeg maar, die beslissing laten doen... Uh, nogmaals, we twijfelen niet aan die tegen tijd... maar we hebben het wel over een gedregen, gedegen onderzoek... en dan ook de mogelijkheid zeg maar, dat er meerdere ogen toekijken tot het onderzoek... en ook op die opdrachtstelling. En, uh, en wat wij daar ook meenemen zeg maar, is dat het presidium als klankbeurt kon functioneren. En als het presidium dat niet had kunnen zijn... dan hadden we ook kunnen zeggen dat het een klankbeurt kunnen zijn... van uh, meerdere uh, mensen uit partijen... Zeg maar, zodat we dat op die manier breed zouden kunnen doen. Uh, waar wij ook wel het belang zeg maar, van Open Z daarin uh, belangrijk vinden... Maar het gaat ons met name zeg maar, over, de, over het toezicht wat we hier uh, plaatsen. Maar is dat toezicht niet sowieso aanwezig, die mogelijkheid daartoe? Ja, u vraagt mij nu allerlei dingen die technisch van aard zijn. Uh, ik denk dat wij helder zijn in onze motie. En als u daar niet mee kan doen, dan is dat ook voor prima. Dan is dat wel waarbij acte, meneer Bouwberg. guelsen Ik zie dit als een wat ontwijking van de vraag. Het spijt me, maar goed, het is niet anders. Dank u voorzitter. Oké, okay. ik concludeer uh, dat de, op dit moment <laughs> uh, de interventie over de toezegging uh, niet landt. En we gaan dus Precies, door met de punt tweede punt van termijn. Ik had een gedaan ja? en tot nu toe heeft er alleen D66 op gereageerd. Voor mij is het dat we een heel rondje doen bij een punt van orde, toch? En gaan we dat niet in de tweede termijn gelijk breed doen? Want ik had het idee namelijk dat D66 namens de andere partijen sprak. Maar u vraagt mij om de andere partijen diezelfde antwoorden te laten geven. Ja. Voorzitter, het punt van orde wat ik maakte was... is het niet beter als we uw toezegging uh, ja. op waarde ja. schatten... en daarmee deze motie uh, niet meer verder hoeven te wandelen? Dat was een punt van orde. Ja. En voor mij is het gebruik dat we dan een rondje maken. En tenminste heeft alleen D66 daarop reageerd. Goed, we gaan het rondje maken. De andere indieners van de motie eerst. Ik ga even rond. Meneer Deen. Ik sluit me aan bij de woorden van de heer Hermsen. Dank u wel. Mevrouw Van der Veld. Dank u wel. Ik zal het proberen kort te houden. Het zijn inderdaad de woorden van de heer Hermsen waar wij ons bij aansluiten. Maar um, ik denk dat de heer Hermsen eigenlijk hetzelfde bedoelt. Maar ik zeg het gewoon met de woorden zoals die dan goed binnen zouden moeten komen. Wij vinden het van belang dat deze raad dit besluit neemt. En met een toezegging heeft de raad geen besluit genomen. Dank u wel. Mevrouw Koper. Ik sluit me aan bij de woorden van de heer Hermsen. Mevrouw Weijers. Nee? Oh, excuses. Meneer Algebali. Voorzitter, ik heb uh, ook niet meegetekend. Sorry, meneer Algebali, ik hoor uh, niet wat u zegt. Ik heb de motie niet meegetekend. Dus ik... Dat klopt. Maar we maken een rondje breed. Daarom ben ik ook begonnen bij de indieners. Ik, ik geef u gewoon de gelegenheid, dat geldt ook van de anderen, om wel of niet even te reageren. Uh, dank u wel voor die gelegenheid, voorzitter. Uh, ik sluit me dan daarbij aan bij de woorden van de heer uh, Hendricks. Goed. Mevrouw Weijers. Of meneer Met. Mevrouw ja, Weijers. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, wij steunen de motie zoals hij uh, uh, nu voorlegt... Met, uh, met de aanpassingen die uh, de heer Hermsen uh, medegedeeld heeft. Uh, zeker omdat we het van belang vinden dat, het, uh, nou ja, dat er een breed gedragen besluit komt. Uh, en als de opdrachtgever daarvoor aangepast moet worden... dan kunnen wij ons daarin vinden. Dank u wel. Meneer Kramer. Ja, ik heb allereerst even een toelichtende vraag. Uh, wat gaat het in tijd schelen? U zegt dat het uh, langer gaat duren. Kunt u me daar een duiding van geven? Uh, ik denk, meneer Kramer, dat dat uh, in de orde van weken is. Maar dat is een beetje een, uh, een slag in de lucht. Dat kan tussen de drie tot zes weken zijn. En wat heeft dat voor consequentie voor uh, het verdere verloop van het, water, uh, het Watertorenplein... in relatie tot uh, de gerechtelijke uitspraak? Ik durf u dat niet te zeggen. Dank u. Uh, ik steun uh, de woorden van uh, de heer Hendricks, waarbij ik wel wil opmerken dat uh, wij uh, nog steeds een gedegen onderzoek uh, willen, maar wel uh, een gedegen onderzoek wat uh, snel in tijd en kwalitatief is. En wij hebben er helemaal niets op tegen dat alle punten die benoemd zijn uh, in de motie van uh, de indieners uh, ook daadwerkelijk worden onderzocht. Dank u wel. Meneer Hendricks, u, u uh, wilde een uh, doen? nog behoefte aan een nadere duiding of zegt u we gaan verder met de tweede termijn? Ja, oké. Okay. Meneer, meneer de voorzitter, mag ik wat zeggen? Uh, uh, uh, in, de, in de tweede termijn, uh, meneer Bluis, dan uh, mag het college weer reageren. Want ik probeer ook niet te reageren en mijn taak als voorzitter uh, op te pakken. Dan vraag ik het ook aan de voorzitter. Ja, dank. Fijn dat u het met mij eens bent. Uh, raad, tweede termijn. Wie? Shh, sh, sh, sh. Niemand? Oh, meneer Hendricks, ja. Ik zag uw bescheiden vinger over het hoofd. Ik ben natuurlijk altijd bescheiden, voorzitter, dus dank dat u dat herkent. Maar in, in, in dit geval is ik nog eens extra bescheiden, omdat eigenlijk in mijn eerste termijn heb ik een aantal vragen aan de indieners van deze motie gesteld. En ik wil natuurlijk best in het tweede termijn wat zeggen... maar naar aanleiding van de beantwoording van die vragen. Dus mijn verzoek is of u eerst een van de indieners ja. van de motie het woord ja. geeft. u heeft een punt. <klaar> en we zijn een beetje... Ik ga u helpen, meneer Hendricks. De vragen zijn... Er is al veel bekend. U heeft een aantal dingen geduid. Dus uw kernvraag is, welke kennis is er nog nodig? En de vervolgvraag is... Is het nou verstandig om het college dat te laten doen? Slager eigen vlees keuren... Uh, en waarom niet een extern bureau? Dan had u een vraag over uh, dat het technisch niet mogelijk zou zijn. Uh, het enquête. En u heeft een vraag... Uh, ...tot hoever je dat wel of niet zou moeten uitbreiden... ...want het lijkt vrij beperkt. Daar waren wat discussies over. En tot slot de juridische consequenties daarvan... ...ook in relatie tot in beroep gaan. Dat zijn volgens mij uw vragen geweest. Hè? Goed. Uh, dan gaan we... Even deze vragen kort bij langs. En degene die ik het woord geef mag ook gelijk in tweede termijn. Want dat is wel een verre gang. Meneer Hermsen of meneer Van Marlen. Ik zal uh, proberen de volgorde goed te doen uh, uh, op de vragen. Sorry? Ik help u graag. Ja, heel graag. <laughs> um, nou, Het externe onderzoekbureau dat hebben we toegevoegd. Um, waarom is het nog nodig, want alles is toch duidelijk? Nou, nee, niet alles is duidelijk. De consequenties zijn niet duidelijk. Dus dat willen we heel graag uitgezocht hebben. Dat staat ook in bullet 1. Uh, waarom geen uh, uh, raasonderzoek? Uh, met dank aan de G4 uh, uh, hebben we daar een beperking in uh, artikel 155a uit de gemeentewet die geeft aan dat de raadsonderzoek zich alleen richt op het college... en niet op partij of partijen. En dat is een beperking. Zijn er nog meer vragen? Ja. Of wil meneer Hendricks hetzelfde doen? Hendricks. Oh, ja, we kan het ook bij zelf toelichten hoor. Maar dank voorzitter. Uh, ja, die andere vraag was eigenlijk misschien... Uh, ging over het, uh, wie het opdracht zou moeten geven. Dat nou, heeft u in reactie op het... Uh... Toezegging van de burgemeester op gereageerd. Dus daar uh, hoef ik nou geen beantwoording meer op. Maar ik had ook gevraagd... is het niet te beperkt als we alleen maar kijken... naar één schenking aan één politieke partij? Zeker omdat we op dit dossier in de vorige collegeperiode... meerdere zaken van uh, de schijn van belangenverstrengeling hebben gehad. En de vraag of we die niet in hetzelfde onderzoek... Uh, mee moeten nemen. Ja, voorzitter, ik wil dat antwoord graag, uh, dat antwoord graag geven aan de heer Hendricks. Ja, dat is niet aan ons. Wij hebben een motie ingediend... En daar kunt u mee akkoord gaan of niet. En als u dingen wilt toevoegen, dan kan dat. U kan ook zelf komen met een andere motie. Maar dan leg ik stel ik voor dat u dat in ieder geval bij de Raad en de indienende partijen voorlegt. Wat u dan eventueel breder of uh, beperkter zou willen zien. Dus dat is, dat is niet aan ons. Ik denk dat die, wat ons betreft de motie uh, zeer volledig is. Omdat uh, de kwestie zeg maar, van uh, integriteit uh, ontzettend benadrukt. in de situatie die ontstaan is door de schenking. Dus als u vindt dat het anders moet, dan hoor ik het graag. Ik heb u nog geen suggesties horen doen in deze. Allereerst meneer Hendricks en dan meneer Deen. Meneer ja, dank u voorzitter. Uh, Jij ja, kan die... die nou, inmiddels is de duiding uh, duidelijk, maar ik kan de suggestie wel concreet maken. Uh, volgens ons zou het verstandig zijn als we de eerste zin van de motie veranderen in een onderzoek in te stellen naar de feiten en omstandigheden naar de schijn van belangenverstrengeling bij de planselectie Watertorenplein en de mogelijke juridische consequenties daarvan. Dan trekken we hem breder. Dan focussen we hem niet alleen op dit ene, deze ene schenking en deze ene situatie. Maar dan opent dat ook de mogelijkheid om in de onderzoeksvragen ook situaties uit de vorige collegeperiode mee te nemen. Dat is niet aan ons. Ik denk dat, uh... Want u bent de indiener van die motie. Ja. Dus ik doe een verzoek van, nou, zou het maar niet ik, beter zijn? Ik, ik, heb het voor, dit? ik heb het vermoeden voorzitter dat de, de heer uh, Hendricks van de VVD op iets anders doelt. En daar is op zich niks mis mee. Want uh, uh, dat maakt me ook echt helemaal niet zoveel uit als partij ook niet. Maar daar gaan wij niet over. Wij, zijn, wij hebben dit ingediend. Er zijn mede-ondertekenaars die ergens wat van vinden. Dus wat ons betreft is deze motie gewoon volledig. Dus daar heeft u dan ons antwoord van onze partij. En als u de vraag dan wil stellen aan de indieners dan kunt u die suggestie dan doen. En dan hoor ik graag wat zij ervan vinden. Meneer Hendricks. Heel, meneer, heel kort, meneer Hendricks. Ik doe de suggestie om ook zaken uit de vorige collegeperiode mee te nemen. En ik vraag wat u daarvan vindt. En dan kunt u honderd keer zeggen, u gaat er niet over. Maar ja, u gaat er wel over, want u dient deze motie in. Ik denk dat die beter zou kunnen zijn als we hem wat breder trekken. En mijn vraag is aan u als indiener van deze motie. Gaat u daarmee akkoord? Nou, dan ga, ga ik het nog een keer herhalen wat ik net heb gezegd aan u. Uh, nee... Want wij vinden deze motie volledig. En die hebben we ook opgesteld met de mede-indieners. En we hebben voorgelegd en die zijn daarmee akkoord. En op het Goed. moment, wij vinden deze motie volledig. Want het gaat om die kwestie en op feiten gebaseerd. Dus als u iets anders heeft waar, waar u vindt dat het anders zou moeten. Nou, u doet die suggestie. Nou, dan wou ik graag dat mijn mede-indieners daar ook een mening over willen geven. Dank u wel, meneer Huynsen. Meneer Leen. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, daar wil ik wel meteen even op reageren op de... Uh... Uh, optie van meneer Hendricks. Kijk, we kunnen natuurlijk twee, drie, vier, vijf raadperiodes teruggaan, maar dat is helemaal niet aan de orde. We zijn nu bezig met dit item, met deze schenking, met dit verhaal van OPZ. Uh, we kunnen nog meer geld en tijd daaraan uitgeven. Dat is dan een consequentie. Uh, ik zeg focus op dit onderwerp en uh, laten we gewoon dat onderzoek starten en uh, snel handelen. Dank u wel, meneer deen. Kijk even rond. We zijn in het rondje van de vragen van de VVD. Uh, meneer deen, wilt u de andere vragen ook uh, behandelen? Want uh, D66 heeft ze nu gedaan. Ja, dat vond ik voor de rest prima antwoorden. Dus daar sluit ik mijn baan. Goed. Ik weet niet of er nog een specifieke vraag aan de PVV is gesteld, maar volgens mij niet. Nee, dat is niet zo. Dank u wel, meneer deen. Dank u wel. Mevrouw Van der Veld. Uh, ook geen toevoegingen voor de rest. Het, het gaat om waar het om gaat. En uh, we kunnen er inderdaad van alles en nog wat bij halen. Laten we dan de middelboulevard er ook maar bij halen. Ik bedoel, ja, zo kunnen we wel verder gaan. Dank u wel, mevrouw van der Veld. Mevrouw Koper. Uh, wij zijn van mening dat de motie uitstekend is, zoals zij hier ligt. We hebben geen behoefte aan, behalve de wijzigingen die de heer Herms heeft genoemd, om die verder te wijzigen. Dank u wel. Okay. Volgens mij ben ik daarmee rond geweest, uh, meneer Hendricks. En gaan we met de tweede termijn uh, verder. Ik kijk rond, wederom. Wie wenst daarop te reageren? Ik had u al genoteerd, hoor, uh, meneer Hendricks. En meneer Hemsen, meneer Kramer, meneer Algebali en meneer Mettes. Heeft er iemand heel erg de voorkeur om als eerste te beginnen? Oké, okay, meneer Hemsen. Ja, hak is het hak ik de knoop door. Ja, soms kun je een koekje uitdelen. Ja, nee, soms vind ik het ook gewoon prettig om, gewoon, uh, om dan te starten. Dat is, uh, met de WMO was het ook fijn om te doen. Dus nou, dan neem ik het ook graag over. Nee, we, we, we hebben, uh, er zijn inderdaad wat vragen gesteld. De meeste vragen zijn natuurlijk ook al uh, beantwoord. Uh, we hadden het over uh, van het CDA, volgens mij ook nog over de juridische consequentie. Was dan aan het college gesteld. Um, ik zei het u net ook onder schorsing ook, maar dat is misschien voor de andere raadsleden ook wel relevant. Er is een uh, belangenverstelling een uitspraak geweest uh, in de afdeling bestuursrechtspraak in de zaak van Loenen. Uh, dat kunt u gewoon op de VNG uh, nazoeken. Dat komt er in korte neer dat de schijn van belangenverstelling, ook al is die niet relevant, ook al zitten uh, is de uitspraak, zeg maar, van een. Uh, van een, van een raadslid op het moment van stemmen niet relevant... Eh, is de, de, de besluitvorming niet zuiver. En daar heeft eh, de Raad van State heeft een uitspraak over gedaan... Eh, dat ook dat besluit toen vernietigd is... De VEG vindt daar wat van. Er is een, een hoogleraar die er wat van vindt. Het is drie pagina's lang, dus neem het, neem het toezicht. En, en ik zou zeggen, laat de andere partijen dat ook doen. Maar dat gaat met name in de overtreding van artikel 2, lid 4 van de AWB, waar de Raad van State in dat, dat opzicht een uitspraak over doet. Dat doen ze eigenlijk bijna nooit. Um, want normaal gesproken wordt er altijd naar de gemeentewet verwezen. En in dit geval is dat ook een vrij bijzondere uitspraak die de Raad van State heeft gedaan in, dat, in, dat, uh, in die situatie. Dus het kan nog wel wat effecten hebben zeg maar, voor de besluitvorming ook omtrent het Watertorenplein. Daarnaast uh, kreeg ik de vraag van de heer Kramer over de onderzoekscommissie van het Watertorenplein. En de uitspraken die ik heb gedaan op de radio... Dat klopt, dat heb ik ook gezegd. Dat neem ik ook niet terug. Ik vind het ook een, een zeer vervelende kwestie, zoals die ontstaan is. Ik heb toen ook in de raadsvergadering, zeg maar, toen de kwestie ten oren was... Vond, heb ik ook gevraagd, waaronder zeg maar, aan de heer Kramer, uh, junior... uw zoon op dat moment, uh, waarom die dan op dat moment tegenstemde. Uh, en ik heb ook aan... Uh, de heer Berends, ja, het is lastig, het blijft de heer Kramer, de heer Kramer. Ik weet niet of het junior is. Ik ga er vanuit van niet. Um, en, en de heer Berends ook gevraagd. van God, het is natuurlijk wel heel gek dat hij nu stemt tegen een onderzoek, en stemt tegen, uh, tegen de ondouwing van op dat moment die uitspraak. Dus vandaar dat ik het vind, dat ik het discutabel vind. Daarnaast ging het ook over de begeleidingscommissie de Herms, over u heeft de. de interruptie van meneer Kramer. Meneer Hermans, vindt u dan niet van belang dat dit mede wordt onderzocht? Wat, uw rol van de, heer, de, de rol van de heer Berends in de onderzoekscommissie? Ja, zoals u het net schetst, eh, lijkt het me toch verstandig om dat mee te nemen in het onderzoek. Ik denk dat het onderzoek van die motie die hier ligt breed genoeg is om dat te, te, te onderzoeken. Nee, de motie gaat alleen over de schenking. Dan stel ik voor, want ik ga ook hierin niet in technische details treden. Dit gaat over de feiten en omstandigheden die het onderzoek moeten laten blijken daarin staat dat een onafhankelijk onderzoek gedaan moet worden. Dat staat duidelijk verwerkt in de motie. U kunt het wat mij betreft anders noemen of anders zeggen zoals u wilt. Dat is, maakt me ook verder niet zo heel veel uit. En als het u daardoor ook wat gemoedsrust geeft, kan dat ook nog. Maar waar het mij in essentie om gaat... is dat de motie die hier staat en de feiten en uh, uh, uh, punten die hier genoemd worden... Uh, dusdanig juridisch ook van aard zijn, feitgewijs en tijdsgebonden zijn neergezet. En dat er ook duidelijk uitgerond, zeg maar, waar, geeft ook een hele goede leidraad waar dat onderzoek over moet gaan. En ik denk op het moment dat het onderzoek gestart wordt... dat het voldoende uh, draagvlak geeft om ook dat te onderzoeken. M m geeft dat m voldoende antwoord op uw vraag? Nee, meneer Hermes, ik, het enige wat ik als toelichting doe van... Uh, ik had niet de indruk dat dat onderzocht zou worden. Dus als u zegt dat dat onderdeel is van het onderzoek, wat daar gebeurd is, uh, en de twijfels die u heeft bij de begeleidingscommissie, ja, dan uh, stem ik daar zeker mee in. Waarvan acte. Daarnaast is het zo dat er natuurlijk in uh, de rol mevrouw, van de heer Zandberg... Meneer Hermsen heeft ja, een tweede interruptie, tuurlijk. mevrouw Geuransson. Nou, voorzitter, even een verduidelijking. Want u doelt op de begeleidingscommissie in u haalt uh, aan dat daar ook in de heer Kramer van de VVD zitting had. En dat dat uh, deel van het onderzoek gaat worden. Betekent dat dus ook dat de heer Kramer VVD nu uh, deel gaat uitmaken van het onderzoek? Meneer Hermsen, Ja, kijk. Ik vind het een hele leuke vraag dat u dat op die manier doet. Ehm... Uh, ik denk dat ik duidelijk ben geweest in de rijkwijdte van de motie en wat het onderzoek eventueel zou kunnen uh, aangeven. En dat daarin ook onderzoek aan gedaan kan worden. En ik denk dat het situaties uh, voldoende uh, aan het licht brengen om op die manier uh, de onderzoek na te laten doen. Nou, ik... ik zou niet weten hoe ik hem anders zou moeten zeggen. Mevrouw Keurinsson, kunt u me iets verhelderen? Nee, voorzitter, het is echt een serieuze vraag. Ja. En het wordt eigenlijk een beetje... Ik heb het idee alsof het een beetje gebagatelliseerd wordt... en dat, dat ik het een beetje moeilijk loop te doen. Maar u strekt het nu uit tot, tot de complete begeleidingscommissie. In ieder geval, u noemt de heer Kramer VVD... als zijnde ook degene... Die uh, samen met de heer Berendse teken het onderzoek heeft gestemd en waarbij u zegt dat moet, zich, dat moet dus meegenomen in de scope van het onderzoek. Dus uh, ik vind dat vrij relevant, uh, want dit betreft namelijk een, een, een verbreding van het onderzoek en dan gaat het namelijk ook aan de begeleidingscommissie. In ieder geval de heren Berendse en Kramer VVD worden daarin genoemd. Dus, uh, dus nee, maar die wordt niet genoemd. Dus ik ga, ik ga dat verder Betreft dat dus nu ook de rol van de begeleidingscommissie. Dus, ik vind dat... Dus dat is mijn verbazing uh, als okay. dat uh, zo wordt gesteld. Het is, het is duidelijk. Meneer voorzitter, ik, uh, ik denk dat, het, dat, we, dat we net als, zojuist uh, zoals de discussie die wij hadden met elkaar over, over woorden gaan. Uh, dit vind ik, en ik vind het ook wel in essentie ook waar het over gaat in dit, uh, dit soort gevallen. Uh, wat ik gewoon merk, uh, voorzitter, en uh, daar zal ik ongetwijfeld weer over aanvallen... ...maar is de vertraging en de verdraaiing van bepaalde partijen op dit moment... Voorzitter, ik vind het van, met name van belang euh, is in te gaan op de situatie dat hier deze feiten aanleiding kunnen geven tot een dergelijk onderzoek. En ik ga ervan uit dat soort, dat soort dingen ook meegenomen worden. En dan kunnen we dat in het klankbord alsnog opnoemen als dat dan op dat moment relevant is. Maar dit is, lijkt me voor, de, voor nu ook voldoende voor die beantwoording van die vraag. Ik hey, gaf de suggestie meneer, meneer van de heer Hemse, Kramer. Meneer, meneer Hemsen, ja, maar voorzitter, ik kan eindeloos door, door blijven praten... en eindeloos doorgaan over wat ik zei en wat ik vind en wat ik, weet wat wat wat ik heb gedaan. Weet nee, maar waar en ook wat het op nou, nou nadert... ja. Meneer Hermsen, wat is mijn vraag aan u? Voorzitter, ik weet niet wat uw vraag is. Want Goed. Ja, op dit moment vind ik het wel nee, een beetje nee, storend... Nee, nee, dat u me nee, gewoon interpeert terwijl ik bezig ben met een betoog... En ik ken, u, ik ken u ook niet zo. En op dit moment ben ik gewoon, probeer ik ook toe te lichten waarom ik erop kom. Want er wordt nu de suggestie gewekt dat ik alleen de heer Berendsen in twijfel trek. Op dat moment is een begeleidingscommissie. Uh, er wordt een verwijt gedaan naar onze kant uit. Dat deze 60 door Ruud Sandberg op dat moment in twijfel toek. En mijn rol daarin. En ik geef gewoon aan wat ik op dat moment in een radio interview heb gezegd. En dat het aanleiding kan geven voor het onderzoek om dat mee te nemen. Ik zeg feitelijk niet dat het op meegenomen wordt, meegenomen wordt. Want ik ga niet over het onderzoek. Dat is een klontwoord. En partijen kunnen zeggen dat het de optie uitsluit. Ik denk het niet. Want het gaat over een feit helaas, Wat, wat hier eh, ter sprake komt. Waarin op het moment dat de, de, het, de schenking van januari, februari in bod komt. En dat er op dat moment ook sprake was van een onderzoekscommissie. En een wijziging in dat moment in de feiten van, eh, van stemming daarin. Dat is wat ik op de radio heb gezegd. En wat ik alleen maar probeer aan te geven met het voorbeeld, in dit geval, is in dit geval alleen dat het niet zozeer ook over de heer Binnensen ging, maar ook over de heer Kramer op dat moment. En de houding van de VVD in die zaken. Voor de rest doe ik daar verder niks mee, want het is gewoon een constatering dat ze tegen hebben gestemd en ik ga niet over het onderzoek. Dat is hetgene wat ik er heb gemaakt. Daarnaast, dat... voorzitter, wordt er mij verwijt gemaakt. Nee, nee, maar even. even ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, voorzitter. Dit gaat even. Nee, meneer Hermessen. Ik... Noodzakelijk. Ik mag niks zeggen, dat weet ik. Fijn, meneer Kuiken. Dank u wel. Uh, ik wil dit onderdeel, meneer Hermsen, u kunt straks uitspreken. Dit onderdeel, dat was een vraag ter verduidelijking. En het effect van uh, uw beide reacties was dat het leidde niet tot verduidelijking, maar eerder tot... Uh, onduidelijkheid. Daarom interveneerde ik. Omdat we hebben hier belang bij dat dingen duidelijk worden. En natuurlijk zit er lading onder. Is dit antwoord, uh, want dit geeft volgens mij meer duidelijkheid, mevrouw Geurensson. Is dit voldoende antwoord op uw vraag? Ja? Goed. Dank u wel. En meneer Hendricks krijgt nog in de tweede termijn uh, reactie. Dat, dat was de kern, uh, Mermsen. Dus dank even, want het waren andere woorden met een andere reactie. U wilde nog een tweede gedeelte doen. Ja, voorzitter. Dank u wel. Daarvoor. Moet ik nog rekening houden met een andere interventie of kan ik gewoon doorgaan waar ik nu mee bezig ben? Dat vind ik wel belangrijk. Wat ik dus nog hoor is een andere aantijging over de rol die ik misschien zou hebben in, uh, in uh, de begeleidingscommissie of het aftreden van de heer Sandbergen. Ik denk dat het op het moment in sprake dat we daar zeer duidelijk over zijn geweest. En ook de consequenties hebben getrokken door de heer Sandbergen dat terug in te, denken, te trekken En dat moment. Volgens mij nog op aangeven van de heer Kramer, dus ook uw zoon op dat moment. Um, maar als u denk, heeft u dan een ander idee bij mijn rol in die, in, in die situatie? Want daar ben ik dan wel benieuwd naar. Ik heb geen uh, ander idee, maar het wordt uh, meegenomen in het onderzoek. Dus wat dat betreft uh, wacht ik dat onderzoek rustig af. Goed. Nou, voorzitter, dat vind ik een heel raar antwoord. Dus dan had hij de opmerking nog niet hoeveel maken, denk ik zo. En ook een ander raadslid erbij betekent. Maar goed, het zij zo, voorzitter. He? Meten onder twee, om, over twee kappen. Voor de rest. Denk ik dat we alle antwoorden hebben gegeven... Uh... De heer Van Marlen is daar ook heel wat duidelijk geweest, denk ik. Ik weet niet of OpenSET nog andere vragen open heeft staan uh, richting ons. Ik denk het niet. En anders hoor ik het graag. Dank u wel, meneer Geijms. Wie? Meneer Metters, tweede termijn. Ja. Ja, dank u wel, uh, voorzitter, voor deze uh, tweede termijn. Uh, het CDA wil uh, de zaak terugbrengen tot waar het volgens het CDA om gaat... En uh, het kan natuurlijk over veel meer gaan, daar ga ik zo wel op in. Maar waar het om gaat, en dat is dat hier een, uh, een motie ligt. En die motie is een uitvloeisel van wat er eerder gebeurd is en waar we over gesproken hebben in deze raad. Als ik dan kijk naar deze motie, dan zegt het CDA dat het in het belang van de gemeente Zandvoort is, in het belang van de gemeente Zandvoort om uit te laten zoeken, en dat staat in deze motie... niet meer, volgens mij, en niet minder... Uh, naar de mogelijke juridische consequenties... van de feitenomstandigheden achter die schenking. Dus er wordt gevraagd... wat is de positie van de gemeente nu... in vervolgstappen die er gezet worden. En dat wil deze motie juridisch laten onderzoeken. En zoals dat in de derde bullet staat... Uh, uh, maakt het dat met name duidelijk. Want het zou kunnen betekenen... Nou, ik ga niet speculeren, ik doe er ook niet aan mee ook... dat zou het onderzoek moeten uitwijzen. Dus in, in dat licht ziet het CDA dit onderzoek... als een voor de gemeente Zandvoort noodzakelijk onderzoek... Uh, naar aanleiding van uh, wat daar gebeurd is. En dat staat voor het CDA los van wat we vorige keer gezegd hebben... Raadsprogrammas steunen en de wethouder kan... Uh, verder wat ons betreft. Maar dit onderzoek moet wel ingesteld worden. Daar hebben wij heel duidelijk... een andere houding in dan de vorige keer. En ik heb net geprobeerd uit te leggen waarom. Ik wil tot slot... Uh, ook heel persoonlijk nog wel even zeggen... Uh, dat ik het... Uh, betreur wel, de stijl... van de manier waarop wij vergaderd hebben... vanavond. Ik, ik, ik zeg het ook tegen... degene die hiervoor aan het woord was... er worden dingen bijgehaald die, vind ik, er niets mee te maken hebben op dit moment. Als je kijkt naar waar het hier nu vanavond over gaat. Uh, dan kunnen we een heleboel erbij halen. En ik ben in die periode heb ik in de raad gezeten. Dus ik ken de dossiers, ik ken de mensen. En ik weet wat er uh, toen wel gezegd is. En ik kan best wel eens iets vergeten zijn. Maar ik betreur wel dat het op die manier geopend is... en dat het op deze manier door mijn voorganger ook beantwoord is. Dat vind ik onnodig en dat betreur ik... Uh, op de manier waarop je met elkaar omgaat. Want het gaat om de essentie van deze motie. En om die reden zal het CDA die steunen. Ik wilde dit wel gezegd hebben. Dank u wel meneer Metters. We gaan even de, de rij af. Meneer Kramer, tweede termijn. Nee, nogmaals, wij ondersteunen nog steeds een onderzoek en vinden het jammer dat uw voorstel zeg maar, niet aanvaard is. Omdat wij vooral behoefte hebben om het onderzoek op zeer korte termijn, zeg maar vorm te geven en ook daadwerkelijk tot conclusies te kunnen komen. Dank u wel, meneer Baber Gilson. Ja, voorzitter, dank u wel. Um, ik wou even reageren op de opmerking van um, de, de heer Hemse, waar hij zegt, uh, let wel goed op. Want kijk eens naar de uitspraak van de bestuursrechter in Loenen... waarbij de schijn van belangenverstrenging aan de orde was. Meneer baber Wilson, wilt u de microfoon iets naar u toetrekken? Ja hoor, dat wil ik zeker wel. doen. Wij hij, wezen op het belang van de uitspraak in Loenen... waarbij de, de, de, de bestuursrechter... Um, de afdeling bestuur van de Raad van State eh, tot de conclusie kwam... dat de schijn van belangverschreding daar een rol heeft gespeeld. Daarmee suggererend dat dat ook hier wellicht in zandwoord van toepassing zou zijn. Besluitvorming ten aanzien van het Watertorenplein heeft in eerste instantie plaatsgevonden in 2016. Daarbij is met steun van OPZ voor het plan van springtij gekozen. Vervolgens zijn er tussenliggende fasen geweest en is er inderdaad in dit voorjaar opnieuw sprake geweest van het Watertorenplein. Maar dan niet in de zin van wie, met wie gaan we inhoudelijk verder, maar gaan we ontdooien of niet. Dus met andere woorden wil ik hier maar mee zeggen dat hoe van belang ook die uitspraak wellicht kan zijn, die in ieder geval naar mijn idee niet van toepassing is op de opstelling van OPZ hier in Zandvoort. Dan wil ik nog even uh, um, reageren op wat er staat in punt 3 van de motie. Daar staat indien dit onderzoek schijn van belangenverstrengeling niet ondubbelzinnig kan uitsluiten enzovoort. Mm. Voorzitter, de schijn van belangenverstrengeling kun je niet uitsluiten. Dat is een bij voorbaat ondoenlijke zaak. Wat je wel kunt aansluiten is of er belangverstrekking was. Ja of nee. En ik zou dan ook in het belang van de helderheid van het onderzoek... en ook om u niet op te zadelen met het onderzoek... wat u niet tot uitdrukking tot resultaat kunt brengen... willen voorstellen om het schijn van in eh, die zin te schrappen. En dat geef ik u in overweging. Dank u voorzitter. Dank u wel meneer baber gilson We gaan het rondje verder. Meneer Hendricks. Ik had eerst nog een vraag aan de oude partij eigenlijk. Um, ik hoorde hen zeggen, uh, jammer dat de suggestie van de burgemeester uh, niet is overgenomen. Uh, betekent dat dat ze nou voor of de tegen deze motie uh, gaan stemmen? Meneer Kramer. Wij gaan stemmen op een wijze dat er ook daadwerkelijk een onderzoek komt. Meneer Hendricks. Dank u, uh, voorzitter. Um, U begon uw termijn, of ja, u als portefeuillehouder begon uw termijn net met een uh, suggestie. Waarin u aangaf dat als het bestuursorgaan burgemeester deze uh, op de, de opdrachtgever van dit onderzoek uh, zou zijn, dat we daarmee sneller kunnen schakelen. Dat we daarmee uh, met een klankbord van zowel het college als een klankbord vanuit de raad uh, kunnen zorgen voor het draagvlak, kunnen zorgen voor een snel onderzoek. En daarmee eigenlijk tegemoetkomend aan de argumenten van de indieners van deze motie. Ik vind het daarom ook jammer dat de indieners van deze motie niet. Uh, over een schaduw heen hebben kunnen springen en de opdrachtgevers zo in stand kunnen laten, omdat ik het niet zuiver vind dat het college de opdrachtgever hiervoor is. Ik zou, als we zou staan dat de burgemeester de opdrachtgever zou zijn, zou ik zonder aarzelen voor deze motie kunnen stemmen. Maar ja, ik vind dat jammer, omdat daarmee eigenlijk de indieners ook zorgen voor een vertraging die zij andere partijen uh, verwijten. Uh, voorzitter, ik heb ook moeite met de beperking die de indieners van deze motie aangeven in de scope van het onderzoek. Ik heb net de suggestie gedaan om nou het onderzoek breder te maken... dan deze ene schenking en deze ene zaak. Omdat we dan ook een onderzoek kunnen doen... wat, wat voor eens en voor altijd eigenlijk een eind maakt aan alle discussies... Uh, rondom dit uh, onderwerp. En zeker omdat er in de vorige uh, collegeperiode... ik noem maar één concreet voorbeeld, uh, voorzitter... is dus op 21 januari 2015 in het college gesproken over... een factuur ingediend door uh, springtij over een opdracht die ze hadden gedaan uh, in het Waardertorrenplein. Waarbij het ambtelijk advies was, die opdracht is ten onrechte verstrekt... betaal deze factuur niet. Het college heeft toen besloten om die factuur van Springtij alsnog te betalen. Uit een soort uh, coulantsoverweging. Voorzitter, waarbij wethouder Kuipers op dat moment niet heeft meegestemd... om de schijn van belang en te voorkomen... want de indiener van deze factuur, het bureau Springtij... was immers de afdelingsvoorzitter van D66 op dat moment. Dus het lijkt mij terecht besluit van... Ik, ik. Ik heb een vraag ter suggestie. Nee, Ik zou heel graag willen weten waar u die informatie vandaan heeft. Want dat lijkt me iets wat in het college behandeld is. En alles wat in het college behandeld is, is volgens mij onder een vorm van geheimhouding. Maar dat kan misschien aan mij liggen. Meneer Hendricks. Is dat uh, juist, voorzitter? Meneer Hendricks. Dat ligt inderdaad aan de heer Hermsen. Want uh, inderdaad het verslag van een collegevergadering is uh, geheim. Maar de besluitenlijst is openbaar. En in de besluitenlijst van de collegevraag van 21 januari 2015... is te lezen dat men besluit om tegen het ambtelijk advies in te gaan... en de factuur toch te betalen. En dat wethouder Kuipers uh, zich onthouden heeft van deelname aan dit onderwerp. Voorzitter. Voorzitter. Mevrouw Koper. Meneer Hendricks, ik ben erg benieuwd... Waar, deze, waar dit nieuwe item, gezien uw betoog over samenwerking... en zes maanden geleden waren we toch zo gelukkig... waar dit nieuwe item toe leidt... en of dit de samenwerking in de toekomst gaat bevorderen. Hoe ziet u dat? Meneer Hendricks. Voorzitter, ik zou graag uh, willen citeren... dat integriteit belangrijker is dan uh, samenwerking. Maar voorzitter, dan toch even serieus een antwoord... op uh, het betoog van, of de vraag van uh, mevrouw uh, Koper... Want de relevantie is dat ik een paar keer de oproep heb gedaan, maak dit onderzoek nou breder, zodat we een eind kunnen maken aan alle discussies en verdachtmakingen rondom het dossier Watertorenplein. In dat licht heb ik voorgesteld om dit onderzoek te verbreden en dit is de uitwerking waarom ik dat van belang vind. Mevrouw Weijers, u heeft een interruptie. Ja. Dat is inderdaad helder, meneer Hendricks, maar ik denk dat de partijen die deze motie ondertekend duidelijk een verhaal hebben kunnen doen ja, hoe ze denken over het voorstel wat u, wat u doet. En ja, Ik denk dat we dan daarmee verder kunnen gaan met de tweede termijn. Dat, dit is de tweede termijn, mevrouw Wees. Dat we verder kunnen gaan en dat de vraag die u stelt is beantwoord in deze... Okay. Ik was bezig met verder gaan met mijn tweede termijn. Maar toen kwam mevrouw Wijs met de interruptie. En mevrouw van der Veld had ook een interruptie? Ja. Gaat u nu gaan. we dan toch over januari 2015 hadden, hebben... dan zou ik u toch in herinnering willen meegeven... dat de opdrachtgever van een andere partij was dan van D66. Dat ligt toch genuanceerder wat u nu vertelt. ik vind het inderdaad vreemd dat u dit erbij haalt. In het in het licht gezien, hè, van... goh, we hadden het zo leuk zes maanden lang. Dat licht. Meneer Hendricks. Ja, voorzitter, um, ja, ik verwijs dan maar naar het antwoord... dat ik net aan mevrouw Koper gaf. Want eigenlijk stelt mevrouw Van der veld dezelfde vraag. En dan zou ik graag de oproep van mevrouw Weijers serieus willen nemen... en verder gaan met de tweede termijn. Goed. Um, ja, voorzitter, het college had dus uh, die 21 januari 2015... besloten om die factuur uh, toch te betalen waarbij de heer Kuipers uh, niet deelnam aan de, uh, aan de bespreking en aan de stemming. Dat is een verstandig besluit, want de schijn van belangenverstrengeling kan inderdaad worden gewekt als er uh, sprake is van een uh, relatie als afdelingsvoorzitter... en uh, wethouder van een bepaalde politieke partij. Dus dat heeft de heer Kuipers op dat moment goed gedaan. Uh, maar bij alle vergaderingen die het, college, het toenmalige college daarna heeft gehad... over het Watertorenplein, heeft uh, wethouder Kuipers wel meegestemd, mee vergaderd. Heeft het college wel een duidelijke stemming gehad... ...over de voorkeur voor het plan Springtij. Heeft ook de politieke partij D66 voortdurend de voorkeur uitgesproken... ...voor het plan Springtij van hun eigen afdelingsvoorzitter op dat moment? Um, voorzitter, dat, kan de, dat wekt de schijn van belangenverstrengeling. Voorzitter, dat... ik vind het toch wel heel erg storend dit. Niet zozeer over, over het feit, helaas, wat er genoemd wordt... over allerlei beslissingen die zijn genomen uh, door de wethouders zich. Maar het feit dat er genoemd wordt dat hij nog steeds bestuursvoorzitter was op dat moment. En dat was niet zo. En het is gewoon echt heel erg storend dat, uh, dat de heer uh, Hendricks... in dit geval uh, dat op die manier ook doet. Mm -hmm. Ik zie ook niet wat het, uh, wat het relevant is op dit moment. Uh, en nogmaals, uh, en ik, ik heb ook de heer Hendricks, denk ik, ook wel gevraagd net. Ook, van U wilde het breder trekken. Ik vraag er ook, wat, wat wil u dan? En dan komt u dus nu naar voren waar het dan eigenlijk een feit om gaat. Uh, ik had die suggestie, had ik ook al een beetje. Of dat, dat die gedachte, die had ik al een beetje, dat u die kant op wilde. U heeft dat natuurlijk al eerder gedaan. Dat is ook uw, uw manier van politiek bedrijven. Dat is prima. Wij houden het graag zakelijk en inhoudelijk. Uh, als, u daar, als u dat wil, die suggestie, vinden we het ook verder prima. Maar dat laten we dan ook verder aan de raad over. Om daar verder een, een uh, uitspraak over te doen of ze dat wel of niet willen meenemen. Is dat dan een goed genoeg antwoord alvast voor u dan? Meneer Hendricks, volgens mij ja. uh, heeft u een punt gemaakt. Ik stel voor dat we verder gaan. Nee, ik kreeg geen vraag. zo moet u daar toch eerst antwoorden geven? Daar heeft u een ander punt. Maar ik wil even dit onderwerp qua details aan de laten zitten. Dus de vraag van meneer Hermsen mag u beantwoorden. Ja, en daarna wil ik wel graag verder gaan met mijn betoog, voorzitter. Precies, want... u krijgt nog verder de termijn. Ja. Maar het onderwerp zoals u net uitspitte is volgens mij het punt gemaakt. Dus u kunt verder. Volgens mij heb ik dat punt nog niet voldoende gemaakt, maar ik kom er straks uh, graag toch op verder. Want ja, als antwoord op wat uh, D66 voorstelt, uh, doe een concrete tekstsuggestie. Nou, die heb ik net gedaan. Als we nou in het eerste besluitpunt van het college de woorden achter de schenking van 4.500 euro aan de OPZ door een belanghebbende weghalen... dan krijgen we een onderzoeksoproep die gewoon gaat naar een onderzoek in te stellen naar de feiten en omstandigheden... Naar de schijn van belangenverschengeling bij de plantselectie Watertor Dat is de tekstsuggestie die ik heb voorgesteld. Dat geeft de, uh, opdacht, de, de mogelijkheid om een onderzoeksvraag wat breder te stellen straks, zodat ook dit onderwerp daarin meegenomen kan worden. Die oproep heb ik gedaan aan de indiening van de motie. Die oproep hebben zij naast zich neergelegd. En daarom. Uh... Voorzitter. Nee, meneer, ik wilde even meneer Hendricks een uh, korte antwoord laten afronden, met accent op kort. Volgens mij heeft hij dat al gedaan, want hij is aan het herhalen. Nu is het antwoord gegeven, meneer Deen. Wat wilt u als interruptie uh, toevoegen? Ja, ik wilde als interruptie toevoegen dat meneer Hendricks nu ongeveer vier keer hetzelfde zegt. Uh -huh. En dat we het nu al gehoord hebben. Ik, ik ben van mening dat we continu terug kunnen kijken naar het verleden. Uh -huh. Maar volgens mij schiet heel nie niemand daar wat mee op. Laat staan uh, de zand voor zijn burger en het onderzoek wordt er ook niet sneller van. L laten we nou gewoon eens verder gaan. In plaats van u ondersteunt terug te mijn betogen om verder te gaan. Wat zegt u? Goed, u ondersteunt steunt mijn betoog om verder te gaan. Feitelijk komt het daar wel ja. op neer. Ja. Goed. Ja. Mooi, dan zijn we het eens. Dank u wel. Uh, nog meer adhesiebetuigingen, mevrouw Koper. Zeker, meneer de voorzitter. En ik maak bezwaar tegen al die herhalingen. Zeker met de suggesties die er gedaan zijn... Ja. die niet gestoeld zijn op feiten... en die op dit moment niet en... voor iedereen inzichtelijk is. Dank u wel. Goed. Meneer Hendricks, u heeft het gehoord. Ja, dank u, voorzitter. Um, ja, ik was bij dat hele verhaal rondom die uh, betaling van die factuur... en dat daardoor de schijn van belangenverstrengeling uh, is ontstaan. En voorzitter, en dat is het laatste wat ik over zeg, um, dat is ook toen door het college erkend. Tijdens een commissievergadering hier op 9 maart 2016 heeft het college erkend... ja, inderdaad, door die manier van optreden kan de schijn van belangenverstrengeling zijn ontstaan. Dat maakt het vergelijkbaar met de schenking van dit bedrag aan de oude partij. Immers de schijn van belangenverstrengeling is ontstaan op dit dossier... En ik snap dan niet dat we de ene zaak wel onderzoeken en de andere zaak niet. En er wordt mij vergeten dat ik in herhalingen treed, dus daarom zou ik dat nu voor de allerlaatste keer doen. Dan verbaast het mij dat partijen alleen maar die zaak uit het, verleden, uit het recente verleden willen onderzoeken en niet de zaak van iets langer geleden. En dat vind ik ook tekenend voor, het, ja, voor de houding van D66, dat ze zichzelf niet willen onderzoeken, maar een ander wel. Meneer Deen, Ja, dank u wel voorzitter. Mag ik meneer Hendricks erop wijzen dat hij uh, beschikt over de instrumenten om zelf een motie in te dienen? Daar is helemaal niks mis mee. Waarom wil hij de motie van D66 en ook ingediend door meerdere indieners veranderen? Dat, dat is niet aan de orde. Als, als meneer Hendricks vindt dat hij een motie moet indienen over wat gebeurd is in 2015, dan moet hij dat doen. En dan kijken we of daar, hoe daarover gestemd wordt. Meneer Kramer. Voorzitter, mag ik een korte schorsing van 10 minuten? Um, ik, ik stel wel voor dat meneer Hendricks hier nog even op reageert en dat we daarna uh, schorsen. Akkoord? Meneer Hendricks? Meneer Hendricks? Ja, voorzitter, dank u wel. Als antwoord op uh, de vraag van de ideeën, ja, dat kunnen we best in overweging nemen. Maar ik vond eigenlijk de suggestie van de voorzitter nog een veel wijzere. Laten we hier niet nou in detail vast gaan leggen waar de onderzoek naar gedaan moet worden. En laten we gewoon het bestuursorgaan burgemeester vragen om hier een voorzet uh, voor te leveren. Goed, Dank u wel. Uh, meneer Kramer heeft om een schorsing gevraagd. En zoals hij gebruik is, wordt na afloop geduid wat de reden is. Ja. Voorzitter. Voorzitter. Ja. Wat ik er eigenlijk wel heel erg belangrijk vind in deze is dan... Uh, als, he, want de, de suggestie werd gewekt, he, het schijnt van belangstelling. Um, ik vind het dan wel belangrijk dat u dan openheid geeft aan deze raad... Van alles wat, hier, wat er en op dat moment in het college besproken is omtrent het Waantorenplein. in de tijd dat Gerard Kuipers erin zat. Zou u daar openheid aan willen geven, als college zijnde? Dan kunnen we van eens wel altijd de VVD geruststellen dat, uh, dat dat in ieder geval niet in sprake was. Want ik ken de heer Kuipers heel goed. En ik kan u in ieder geval vertellen dat hij altijd heeft aangegeven... dat hij het liefst er niet, mee niet over wilde stemmen. En er zijn denk ik ook wel wat gesprekken geweest... Uh, tussen, tussen de burgemeester als orgaan van uh, integriteit in die kwestie. Dus ik zou het op zich prettig vinden dat al die gesprekken dan openbaar zijn. De vergadering is geschorst. Zoals u juist heeft vernomen is er uh, wederom een schorsing van de raadsvergadering... Dat houdt automatisch in dat we weer even naar een muziekje gaan luisteren. En dan kunt u misschien ook even een sanitair bezoekje plegen. <laughs> of even wat drinken inschenken. En uh, dan gaan we zo weer verder. Ik hou het voor u in de gaten. En uh, we gaan maar even een, uh, een liedje... Uh, wat zullen we doen? War? Wel ja, kan ons het schelen. Komt ie! Uh -huh. yeah. What is it good for? Absolutely nothing, nothing. Say it again, y'all yeah. What is it good for? Absolutely nothing Listen to me oh.